Rechtsonderheid, langere feesten, korte barokken en de jazz. Zo hot als het maar kan. En dan rechtstreeks naar de hel. Want daar is het wat echt hot. Oh, <laughs> my